van de universiteit. Ze eisen meer inspraak en minder bezuinigingen bij de Universiteit van Amsterdam. De demonstratie begon bij het bungerhuis, dat tot gisteren werd bezet door actievoerende studenten. De protestmars eindigt bij het Maagdenhuis, waar het bestuur van de universiteit zit. De 46 bezetters van het bungehuis die gisteren zijn opgepakt, worden voorlopig niet vervolgd. Alleen als ze de komende twee jaar worden opgepakt, kunnen ze alsnog voor deze zaak worden vervolgd. Frankrijk mag er langer over doen om zijn begrotingstekort terug te dringen... tot onder de Europese norm van 3%. De Franse regering krijgt van de Europese Commissie uitstel tot 2017. Het Franse begrotingstekort lag in 2007 voor het laatst onder de 3%. Sindsdien heeft het land meerdere deadlines om de norm te halen gemist. De Europese Commissie maakte ook bekend dat er geen maatregelen worden genomen... tegen stijgende overheidstekorten in België en Italië. In Amersfoort zijn gisteren twee mensen opgepakt voor illegaal pokeren. De politie deed een inval op basis van een tip over handel in harddrugs. Toen agenten binnengingen ontdekten ze bij toeval de pokeraars. Bij het doorzoeken van het gebouw werden drugs en geld gevonden. Het weer vanavond wordt het overal droog. Na een nacht met temperaturen rond het vriespunt komen er in de vroege morgen vanuit het westen weer buien. En het is morgen een graad of acht. Dit was de FM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Dat is mooi. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht staat tussen sint michels gestel en Kerkdriel nog 3 kilometer door een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer open. De A2 maar dan Utrecht-den-Bos, tussen Culemborg en Knopendel 6 kilometer. En op de A6 bij Lelystad richting Emmeloord staat 3 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd. A13 Rotterdam-Den Haag in beide richtingen bij Delft 3 kilometer. En op de A28 zwolle utrecht tussen Nijkerk en Knopend Hoeverlaken 3 kilometer door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Tot zover.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 We hebben geweldige acties. Nu het hele jaar gratis glazen. Komt u bij ons kijken? Slingeroptiek kunt u vinden in de grote krocht in Zandvoort. Turn up the music. Kijk eens op je snelheidsmeter. Ga je te hard en heb je net trajectcontrole gezien? Stef en Stijn. Dat maakt helemaal niks uit, er staan er namelijk een hoop uit. Daarover zometeen meer en we laten ook jou aan het woord. I think of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 Even flow, you're for Joe Stone, tell me about it. En voor de Rihanna, oh. Kanye West en Paul McCartney. Leuk dat ze die bekend gaan maken. Love Kanye bekend. West. Lieve jongens, toch ook? Ja, het is een goede plaat ook. Ja, he, hij, hij, het duurt alleen, hij duurt alleen net na 4 5 seconden te lang. nog. De CFM de nou nee, Ik had hem al bedacht toen ik hem instartte. <laughs> Ah, maar toen kon het niet meer, want toen was de tijd toch. Zonde. Um, de trajectcontrole op de A12 bij Woerden en op de Zeelandbrug... tussen Noord-Beveland en schouwen duiveland verdwijnt. De controles hebben te weinig effect, dat zegt het Openbaar Ministerie. Maar dat niet alleen. Uit onderzoek is gebleken dat twee derde van de trajectcontroles in Nederland nu uitstaan... omdat de systemen verouderd zijn en vervangen worden... door systemen die 24 uur per dag kunnen meten. Flikkertjes. Ja, moet ik ook heel eerlijk zeggen dat um, ik heb nu een jaar maar rijbewijs... en ik heb een TomTom -tom. ik rij heel veel TomTom. -tom. En daar heb ik ook zo'n fritsysteem in zitten... En uh, nou ja, dan zie je zo'n bord trajectcontrole. En dan moet je TomTom piep tom, piep piep piep gaan zeggen van er staat hier. Oh, dat doet hij toch uh, hè? trajectcontrole. Ja, ik heb zo'n abonnement en dan, uh, dan doet hij dat. Het punt is alleen dat bij heel veel trajectcontroles geeft hij die piep piep piep piep niet. En eerst had ik zoiets van he, weet je wat. En toen ging ik opzoeken. En dus blijkt dat 12 trajectcontroles in, op de Nederlandse snelwegen. En dat zijn alleen nog maar de snelwegen. Ja. Dat van die 12 dat er 8 uitstaan. Jeetje. En dat niet alleen. Die lokale, daar staat 80% van uit. 80%! <laughs> maar waarom, wat is dan het nut van die trajectcontrole? zijn die uit? Ja, dat, omdat ze dus sy het systeem daar zouden moeten vervangen. Want dat zijn ze gewoon te lui. Maar ja. dat doen ze niet. Je Schijt aan de overheid. Je hebt natuurlijk die A2 die echt helemaal... Uh, die, dat is ook echt een, een inkomstenbron. Ja. Die staat altijd aan. En die bij Utrecht, die staat altijd aan. Maar verder staan er dus gewoon van de twaalf op de snelwegen staan er maar liefst acht uit. Sick. Ben jij een hardrijder? Um, ja. Nou, nee. Ik, ja, wat is te hardrijden ja. natuurlijk, hè? Ik kijk, ik weet... Uh, ik mag die, uh, de auto van mijn ouders gebruiken. Ja. En ik weet dus ervan een? dat als ik te hard rijd, dat ik dan mijn eigen boetes moet betalen. Nou, ja. en dat is best wel veel geld. Ik ja, dus ben je al gauw 68 euro uit. En dan rijd je misschien net een paar kilometer te hard. Dus als ik het doe, dan let ik wel goed op dat ik zeker weet dat, een dat niks, er net. Dat... Nou, goed, daarom ja, vind ik het ja, ook chill ja, ik... om met die TomTom -tom te rijden. Ja, ja, nee, dat ik is... heb er ooit een keer 10 euro. Je betaalt 10 euro per jaar. Nou ja, dan, als je daar al maar één boete mee voorkomt, heb je dat er al makkelijk. Ah, dat is wel een uit. goede service van TomTom, -tom voor weet. Zeker. Geld. Het is echt niet veel geld hoor. Nee, nice. Ik kreeg zelfs het eerste jaar gratis. Dus dat was oh, ideaal. Dat was lief van Tom. Maar ik heb wel zoiets van. Ik heb schaad. Maar in de toch, toch, ik merk wel dat dan op die plekken, ondanks dat ik weet dat ze uitstaan, en wat nu ook hier bevestigd voor mij staat, ja. en ondanks dat mijn tonton zegt: hier staat geen fritser, ja. dat ik alsnog op de stukken waar het bord trajectcontrole staat, ja, ja, toch maar aan de snelheid. Ja, ja, ja. Dus het heeft wel iets preventiefs. En daarom maar ja, goed, nou, is wel, Het is nu, de bedoeling. Natuurlijk. Het is nu vandaag ziek in het nieuws gekomen en alle radiostations en tv. Uh, die, die, oh, ik dacht dat jij een scooper... Nee, nee, zeker niet. Oh, het mooie, het zou nu dus mooi zijn... als dus iedereen nu weet waar die acht plekken zijn... daar te hard gaat rijden... En dat ze, ze gewoon morgenochtend aanzetten. Ja, dan dat dan ik morgen gewoon uh, 7000 procent, procent meer ongelukken. Dat is ook wel leuk zijn. Ja, maar goed, waar ze dus wel aan staan op de snelweg... Ik geef die tip even gratis weg. De A2 natuurlijk tussen Utrecht en Amsterdam. De A4 tussen Leiden en Den Haag. De A10 bij Amsterdam-West en de A13 bij Overschie. Dat zijn dus de enige vier op de Nederlandse snelwegen die actief zijn. Weet, weet je wat ik me afvraag? Nou. Of, of er in Emer ooit ergens trekcontroles zijn. Hebben ze wel al flitsers in? Uh, hebben, ze, in uh, hebben ze wel wegen? Hebben maar. ze weer auto? <laughs> jullie ging toch op de fiets altijd? Door los op. Paat hem wagen Onda ja. <laughs> Oh, nou, jij, jij trekt mij ook gewoon hierin mee. Jij gaat nu gewoon oh, gaat van je eigen doen. volk. Ben je belast? Ik wil maken. Nou, niet mijn volk, mijn stad. Ik wil gewoon beïnvloeden, jou. Ja, nou, dat is alleen maar goed. Dat kan alleen maar positief zijn. Nou, ik weet niet of dat alleen maar goed is. <laughs> het is uh, CFM. Uh, ik wil beachmasters zeggen. Ah, dat je de een Als je komt. nog één keer doet, jongen. Oh, ja. oh, Dan stop ik je microfoon ergens op een plek waar die eigenlijk niet hoort. Ah, mooie Dit is een uh, Shure SM7. Vind ik een van de mooiste microfoons die er is. Hé, hey, ehm... Um, zo meteen, dan is het tijd voor jou. Waar wil jij dat Stijn en ik het drie minuten lang over gaan hebben? Eén onderwerp, je mag het mailen. Dat mailen dat kan steffensteincfm.com. En, en, en, of twitteren at steffenstein. En het mag zo gek mogelijk. Ja, het liefst zo Wij willen een, een origineel Wij willen helemaal ja. los kunnen gaan. Ja, wij willen gewoon even lekker dat kunnen... Dat we ongezout horen. onze mening kunnen geven. Ja. Over zout gesproken, hoe was die hamburger? Of zat er een beetje lekker. veel van op Zuid? Nee, nee, nee, dat was goed. Je gekregen. moet mij worden met een kilo zout nemen. <laughs> nou, nu mag je weer ophouden. <laughs> Green Day <laughs> is hier, Boulevard of Broken Dream. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Is hier ook een, uh, er is hier ook een Aziatische versie van, hè? Nou, laten we horen. Hij wakkerloon, hij wakkerloon. Jezus, gaat het? Nee. Je moet niet als je nee, niet krijgen. Nee, mijn keel kan er niet zo goed tegen. Green Day, de Boulevard of Broken Dreams. Dat je ook nog gaat zingen, dat uh, is nu een Boulevard of Broken Dreams. Ik snap hem niet. Hoeft ook niet. <laughs> Binnengekregen van Jack via cfm.gmail.com Van mij mogen jullie wel drie minuten praten over de Oscar. Ah ja, jij bent echt een, een filmfan. Ja, klopt. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb alleen een stukje van Lady Gaga gezien. Ja. Die hem echt de show stal door ja, knap, um, heel knap. een medley te doen van The Sound of Music. Ze zag er ook oh, voor het normaal, eerst een ja. beetje normaal ja. uit. Ja. ja, maar zij is ook gewoon ontzettend talentvol. Zij kan zo geweldig zingen. Ja, maar dat, ze, toen ook al die akoestische optredens en zo, dat was altijd helemaal te gek. Ja, dat, met wie doet ze dat toch ook altijd? Dan ging ze ook met de piano dat tenen per jaar. Dat was bij en Paul de Leeuw was dat. Dat was ja, Pokerface Ja, dat was echt heel knap. Dat was heel erg gaaf. Maar ja, verder was Lady Gaga natuurlijk altijd uh, van de vleesjurken en... Uh, ja, maar ik vind dat wel goed dat, ja, tuurlijk. je mag gewoon iets doen om op te vallen, maar het moet niet je talent overschaduwen. Ik, ik vind, vind bij mij die lady... die best een hele mooie stem heeft, gaat dat niet te ver. Ja, dat ben ik mee ja, eens. Ja. Maar ja, ze creë creëert wel een eigen stijl en dat is wel weer knap. Dat is zeker waar. Maar wat zij deed met die. Uh... Mooi kort kapseltje. Ja, maar wat zij deed met die andere... met die Hannah Montana, ja, dat is natuurlijk niet opvallend. Nee. En nu is het echt, iedereen praat over haar. Ja, ze heeft hem gedaan, goede markt. Ze heeft hem gedaan. Maar goed, jij, jij hebt... Goed, heeft uh, goede zuiver op de opleiding, <laughs> media, informatie, communicatie. Ja, in tegenstelling tot wij. <laughs> ja, <laughs> nee. Um, Lady Gaga, uh, nou goed, dan is het hoogtepunt eruit gehaald. Maar ik moet eerlijk zeggen, dat is ook het enige wat ik van de Oscars heb gezien. Dus ik kan nou, het verder uh, niet blij ja, maken. Maar jij wel ja, om half elf begon de uitzending, kwam ja. eerst een praatje van film 1. Ik dacht, nou half twaalf begint de uitzending van Amerika. Ik denk, leuk, gezellig, ga kijken, een paar uurtjes, ga ik om drie uur op bed. Nee. Ik heb dus godverdomme eerst drie uur... naar de Rode Lopers te kijken. Nou, ja. Al die sterren die echt op, op een meest... geansaneerde manier met elkaar aan het praten waren. En al die jurken. En Vind je dat nou interessant om te zien? Nee, ik vond het niet... Ja, nee. Het was wel leuk om te kijken hoe dat eraan toeging. Maar niet... Interessant. Die, die, dat duurde gewoon net zo lang als je show zelf. Ik denk, keer. het kan toch wel wat sneller? Dus gewoon gewoon dat er een bus aankomt. ja, dat kan natuurlijk weer niet. <lacht> ah, dat maar, ook... gewoon, dus ze kunnen niet met de bus naar de Oscars? Nee, maar bij wijze van spreken. Nou, ik vond het echt... Uh... En wat was het hoogtepunt wat uh, jou betreft... van? Uh die show zelf. Wat ik het hoogtepunt vond... ...nou, dat is iets... ...want ze hebben natuurlijk... Uh, ...wat opviel deze Oscars... ...is dat er heel veel uh, speeches waren... ...over met politieke kwesties. Ja. Want eerst mocht dat nooit... ...en werden gewoon nadrukkelijk uh, geïnstrueerd... ...van niet doen. Ja. Geen politieke kwesties... we willen neutraal blijven. Maar nu was het echt over mensenrechten, over vrouwen, over, uh, over homos, over uh, Mexicanen, immigranten. Dat was. En ik vond het hoogtepunt. want er worden heel veel op internet zie je al die, uh, al die dingen staan, ja. al die indrukwekkende in de speeches, bijvoorbeeld van, uh, nou ja in ieder geval. Maar wat ik dus een die, wordt helemaal niet genoemd. Dat was van de, uh, die, die schreef het besta, die won de Oscar voor best aangepast scenario ja. voor de film uh, die met deze keer was een hele jonge jongen. En die vertelde dat hij, hij zei van je moet je, uh, toen hij vroeger nog wat jonger was, toen was hij ook homo, kwam hij ervoor uit. En toen um, zei hij van, maar ik werd raar gevonden en iedereen haatte mij en op een gegeven moment had ik vanzelf moet plegen. En dan gaf hij dus een boodschap mee, doe dat niet. Blijf gewoon trouw in jezelf. En dan op een gegeven moment, kijk waar ik nu sta. En over tien jaar, dan hoop ik dat er iemand staat die zegt, door jou ben ik nu blijven leven. Nou, dat vond ik heel, dat heel indrukwekkend. Heel, dat klinkt ja. heel indrukwekkend. Maar heel daar nu heeft niemand het, het over. Dat vind ik heel apart. Want ze hebben het dan natuurlijk alleen over die grote sterren. Maar ik bedoel, ik vond dat de mooiste speech. Ik ja, vond het zo dapper. Dat zo'n jongen dat ook... Hij zei ook gewoon, ja, ik, ik, ik was gewoon, ik heb gewoon geprobeerd mezelf dood te maken. Nou, en, dan, en nu, nu ben, sta ik hier, win ik een Oscar voor scenario. Doe ik hoop dat mensen die dit horen, dat die dat ook hebben. Ja. Nou, dat vond ik heel indrukwekkend. Dat dat ja. vond ik wel qua speeches de hoogtepunt. Ja, en ja, ja nee, tutu. Maar ja, het toch? gaat meestal toch over het, het luchtige gedeelte van de Oscars. Ik moet wel van die Jennifer Lawrence-filmpjes die achteraf op het internet Nou, Jennifer Lawrence was er niet eens. Was ze er niet? Nee, de reden weet ik niet, maar ze was niet aanwezig. En wat vond je van Neil Patrick Harris, die ik echt een koning vind in haar met je Ja, daar is heel veel kritiek op, maar ik vond hij het heel leuk deed. Ik vind hem ook zo inderdaad, die man. Ik vond het knap, want het is volgens mij vrij lastig om een zaal vol met van die arrogante sterren aan het lachen te krijgen. Dat lukt lang niet iedereen, maar ik vond het, ja. Wat vond jij toen van twee jaar geleden deed Seth MacFarlane dat? En daar was heel veel kritiek op. Ja, nee, nee. dat was niet mijn ding Ik vond hij begon die boepsongman, man. Dat vond ik fantastisch. Ja, ik vond, ik vond Newport Patrick Harris, die zei ook... Uh, hij maakte ook direct, Alles wat hij zei was um, van... Uh, dat hij... Want er is natuurlijk kritiek op de Oscars, dat er heel veel uh, alleen maar blanke mensen winnen. Ja. Dat er geen uh, donkere mensen prijzen pakken. Ja. En hij begon direct met van... Uh, hij zei van, ja, dit uh, alleen de, de, de widest stars. Hier. Zei, oh shit, <laughs> uh, brightest bedoel ik. Ja, maak o, ja, ja, toch, toch direct even een statement. statement, ja. En hij maakte toch wel wat mensen. Steve Carell nam niet op de hak, want ik weet niet of je dat weet, maar je hebt gewoon een baan bij de Oscars. Dat is als mensen het podium op moeten of ze moeten een act gaan uitvoeren. Dan gaan hun stoelen leeg. En dan zijn er gewoon mensen die op die stoelen moeten gaan zitten. zodat de zaal gevuld is. Echt serieus? Ja. Dus hij, op een gegeven moment ging hij gewoon die mensen aan, die fillers noemen ze dat. Ging je al die fillers aanspreken voor de grap. <lacht> en toen kwam je bij Steve Quell. Zeiden: Hé, hey, ben jij hier ook? Ja, dit is mijn eerste keer. Ging ik Steve Quell belachelijk maken. Maar is dat ook echt, is dat, die trucjes weten zij daar niet van? Is dat niet ook gewoon een soort ingestudeerde zelf? Ja, is Alles wat je de Helemaal, hele Oscars. Van allemaal genoeg, is van alles gezet Ja, natuurlijk. En, maar het is wel knap. Het is ja, wel leuk gedaan. Het is goed gedaan. een ja. van de belangrijkste shows. Absoluut. Ja, goed, ook een hoop prijzen uitgereikt. En jij zei... Um, <lacht> er is één muziekstuk dat Ja, dat, dat, dat heeft vond gewonnen. ik een andere hoogtepunt. Ja. Uh, samen met... Dat was uh, John, John Legend samen ja. met Common. Ja. En die maakte de, de soundtrack, titelsong voor de, voor de ook Oscar-genomineerde film Selma. Over ja. de apartheidsbeweging en de, de demonstratie Selma. En daar maakte hij het nummer Glory voor. En die, uh, die deed hij ook live. Daar heel indrukwekkend. Super knap gedaan. Die man kan zingen, dat wil je niet weten. En die heeft ook daadwerkelijk de Oscar gewonnen voor beste originele song. En zo klinkt hij. One day when the glory comes. When the war is won, we will be sure, we will be sure, oh, glory, glory, glory. oh, glory, glory. Hands to the heavens, no man, no weapon against, Yes, glory is destined Everyday women and men become legends Sins that go against our skin become blessings The movement is a rhythm to us Freedom is like religion to us Justice is in us Justice for all just ain't specific enough One son died, The spirit is revisiting us True and living, living in us Resistance is us That's why Rosa sat on the bus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 When the war is won Every man, woman, and child. Even Jesus got his crown in front of a crowd. They march with the torch. We gon' run with it now. Never look back. We done gone hundreds of miles from dark roads. He rose heroes, to become a hero, facing the league of justice. His power was the people. Enemy is lethal. A king became regal. Saw the face of Jim Crow under a ball ego. The biggest weapon.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 goes to... John Dash common met Glory. Helemaal mooi. het gekke plaat, je. Ja, mooi, hè. En in welke categorie is dit dan? Best original song. Best original song. Of star. best song. Best song. Best original song. And we dance all night to de best the best song ever. <laughs> Goed. Hier natuurlijk bij CFM, Stef en Zijn. Ik ben echt... Ja, jij gaat, bent echt van de mooie muziek. Ik ben hier echt heel... Te, ik vind dit zo'n te gekke plaat. Het is de nieuwe Ariana Grande op CFM. Ja, dit is een mooi nummer. Ja. One last time. I was a liar. I gave a kregen van Eva via stefhensteincfm.gmo.com. Volgens mij was jouw product placement de Sure SM7. Ja, dat is goed. Lekker, Eva. En uh, ze wil je belang With Me horen van Taylor Swift. Nou, dat gaan we zo meteen voor de draaien. Ja, en jij moet, jij moet hem al doen, hè? Of heb je hem al gedaan, je product placement? Ik zeg niks. Ik zeg niks. Heb je Steins product placement gehoord? Dan mag je hem betrappen op gmail.com. Mag je daar meteen een uh, verzoekje bij doen? Gaan we die zo draaien. Heb je hem al gedaan? Goed is Ja of nee? Ik zeg niks. Oké. Okay. Goed. Wat hij wel in ieder geval gaat doen is het weerbericht. Vanavond en vannacht een enkele opklaring... maar voor de rest bewolking, neven, en dat ik ook tijdelijk mist. Het wordt 0 tot 3 graden. Morgen bewolkt, maar misschien in het oosten is het een waterig zonnetje. Fucking waterig zonnetje op dat <laughs> tijd. Vooral in de middag en avond periode met regen... en dat wordt rond de 8 graden vrijdag veel zonneschijn, droog en ook dan middagtemperaturen rond de 8 graden. Dankjewel. Oh, ik dacht, je gaat nog alsjeblieft zeggen waar dat was. Oh nee, sorry. Dan de verkeersinformatie: Vier meldingen um, waarvan één file te beginnen op de A2 lijken maastricht -Zuid. Ze ijsde in Randwijk, daar 4 kilometer stilstaand door een eerder ongeval. De A2 Utrecht-Zertogenbos ter hoogte van Waardenburg, dat is bij hectometerpaal 93.4, is een ongeval gebeurd onbekende extra reistijd. En dat gaat ook op de A10, de nieuwe meer koenplein binnenring ter hoogte van Geuzenveld. Dan nog de A15, tenslotte de kerk gorikum ter heugde van Knoop Gorikum. Daar is een afgesloten verbindingsweg naar de A27 richting Utrecht. Komt er olie op het wegdek. En dan verder volgende week, dan, dan wordt het erg druk tussen Zondvoort en Amsterdam. Dan komt er namelijk een verhuiswagen die um, <laughs> juist mullen mee gaat nemen. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Van uh, Zondvoort, want je gaat um, deze mooie plek verlaten voor Amsterdam. Ik ga in de en, stad wonen. En daar horen een aantal huisregels bij. Die gaan we zo meteen even bespreken. Ja. Um, kijk in ieder geval uit met het verhuizen op de volgende plekken. Daar word je namelijk geflitst, de A2. zegt, aan Bos, de hoogte van Kulenborg. Daarbij uh, 80,2. En de laatste op de A5 ben ik even blij dat ik niet met uh, de auto ben. Hoofddorp, knooppunt, Raasdorp. Tussen Hoofddorp en Haarlem, daarbij hectometer 4.5. Let's hear it for generation. Stef en Stijn met de hits van ZFM. Only. Yeah, you... Galantis. Kijk!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 de boodschap van dit liedje is zo ongelooflijk gek. Wat is de boodschap, nou ja, um, He said, one day you will leave this world behind, so live a life you will remember. Schitterend. Gewoon, Words weet je, to live by. Ja, exact. Het is, het is een beetje YOLO, maar dan wel gewoon goed uitgelegd. Een manier. Doe, doe, gewoon, doe gewoon gek, doe stomme dingen, maak fouten, maar leef een awesome leven. Nee, vind ik een mooie boodschap. Ik, heb, ik, ik, ik, ik zeg niet dat ik het zeg, maar vind ik vind ook mooi... Je kan beter spijt hebben van de dingen die je wel gedaan hebt... dan spijt van de exact. dingen die je niet gedaan exact, hebt. Exact. High five op afstand. Yes. Bluetooth high five. High Bluetooth high five. <laughs> dus bijvoorbeeld, ga gewoon een radioprogramma beginnen... als je daar zin in hebt. Ja, RT. Ja. Je kan het niet beter nog, maar probeer het. A <lacht> video Nights en daarvoor voor Eva. door doordat mijn product placement. Het, was, het lag ook wel heel dik bovenop. Ja, een beetje wel. Over de sheer smb 7 ja, ging. Ja, ja. Taylor Swift, you belong with me. Um, in principe is het tot nu toe, in de afgelopen drie weken, um, in dit programma altijd zo gegaan, dat ik alle onderwerpen een beetje aandroeg. Maar jij zei nu van. Ik ga je nu. Een ah, ik, ik kwam iets leuks tegen op internet. Ja. Uh, jij bent wel een Friends fan, hè? Ja. Ja. ja. ja. Nou, ik ook. Ja. En dan. Ik, dus ik heb nu een vraag voor je. Vind je het niet raar dat.? Want ze zitten altijd in, in dat café, Central Park. Ja. Is het jou nog nooit opgevallen dat die bank altijd vrij is? Ja. Vind je dat niet raar? Ja, maar dat is hetzelfde als dat in Baantje... wat in Amsterdam afspeelde. Dan hadden zij altijd plek voor de deur. Ja. Dat zijn van die kleine dingen die heel... Sto maar inderdaad, dat die, toch maar... Een, er was één aflevering... toen zaten er andere mensen op en daar kregen ze ruzie mee. Nou, maar dat is dus... Uh... Maar verder was hij altijd leeg, inderdaad. Ja, nou ja. En het was gewoon ook de, me de beste plek in dat café. Ja. ja, daarom. Dus dat vonden ze ook raar. Van... Dat is een plotthol, hè? Dat, dat vinden ze dus raar. Want het is de, de comfortabelste bank als je daar kijkt. Ja. toch is hij altijd leeg. Altijd leeg. Ja. Nou, en nu hebben zij ze dus eindelijk... na 10, 15, acht, wat er is. Nu blijkt dus dat als je heel goed kijkt... dan zie je in elke scène waarin zij daar zitten... Ja. staat er een bordje op de tafel met reserved. Dat meen die, je niet? Ja, dus die plekken zijn... Altijd voor oh, hun Ja, Ik zie nu ook honderden plaatjes van ze dat ze er zitten. En altijd staat er ook, maar is het een heel klein hoekje, staat er een heel klein boodje met reserve. Dat is toch wel grappig dat, dat het, is toch leuk het internet daarachter komt. Heb je ook, dan heb ik nog even zo, als je het toch hierover hebt, of zo'n idee, weet je wel. Ja. Heb je de film uh, uh, Fight Club gezien? Nee, maar ik heb hem wel op mijn lijstje staan. Want ik las erover en dat lijkt me heel... Dat is met Bed Pitt, toch? Ja, ja, oude film, al hele ja, goede film. 1999. Ja, 1999. Nou, ja, ik heb hem okay, afgelopen nee. week gedownload, dus ik weet ook gewoon... Moet je maar kijken. Ja. Maar wat die film die gaat dus ook... Uh, um, uh, gedeeltelijk gaat hij zeg maar over de macht van de grote bedrijven. En ja. van de grote merken. En hoe wij ons daar laten bepalen. En nu is ook in die film zit er in elke shot, in elke scène... Product placement. Nou, nee, niet echt zit er een... Een beker met Starbucks. Elke ja. shot staat erin. Ja. Is het in een hoek, soms is het wat duidelijker, soms zit het echt en helemaal verbonden Dan denken mensen die kijken: ik heb zin in Starbucks. Nou, nee, daar gaat niet om. Maar dan willen ze gewoon puur laten zien dat, hoe gecommercialiseerd de wereld is. Dat vind ik knap. En echt elk shot, ook al is het maar een, een shot wat helemaal niet belangrijk is, toch zit er een bacon in. Het is dus toch, let er maar eens op als je gaat kijken. Het is toch hetzelfde verhaal als dat ze in een Amerikaanse bioscoop ooit heel kort en een ja. heleboel keer nou, in een film Coca-Cola ja. hadden gezet. En dat er toen iets van de Coca-Cola verkoop 80% ja. omhoog was gegaan. en ja, toen deden ze de Pepsi en toen ging de Pepsi. Ja, ja nou, zo ja. werkt het. Mensen die brein gewoon. Ja, bizar is dat, hè. Ja, maar ik moet zeggen... Maar daar word je ik... dus gewoon voor de gek gehouden. Ja, ja, maar ik moet zeggen, ik vind een hele koud blikje Coca-Cola toch wel lekker. Ja, maar goed, dat is het ook. Kijk, als je iets echt niet wilt of iets echt niet kent, dan zou je dat niet doen. Maar als jouw hersenen er een aantal keer aan Coca-Cola worden herinnerd en jij vindt Coca-Cola al een prettig product, ja. dan is de kans best groot. dat ja, je. Ja, maar kan... kijk, je mindfuck. Uh, van uh, Victor Mitz. Ja, ja wij hebben zelfs een uh, interviewverzoek naar hem gedaan. Ja, nou, Alleen goed uh, daar heeft hij een nee. beetje negatief op gereageerd. Maar dat snap nou, ik nou, ook negatief, wel. Nee, nee, nee, nou. nee, nee, hij zei dat hij druk had. Hij ja. liep van uh, fuck jou. Maar ik het, ga was niet in wel, je het, het was wel het was wel een mailtje met een ondertoon. Ja, ook nou, nou, ja. Een beetje jammer. Maar wat ik dus wel zeg is dat hij, toen deed hij bijvoorbeeld ja, ik weet niet of het echt is hoor, maar ook zo'n test dan uh, moest iemand in een boodschappen en moest hij vijf producten uit een supermarkt kiezen. Ja, die en ja, dan ging hij voorspellen, maar wat je dus laat zien is dat hij... Uh, toen hij daar al heen liep... Liet, die producten stonden allemaal heel groot afgebeeld. Express. En heel, heel ja. ook heel onopvallend. Maar toch... Ik weet niet of het echt is. Misschien is het wel nep. Maar ja, het werkt zo. Blijkbaar wel. Als je toch iets ziet... ook al is het onderbewust, dan let je er helemaal niet op. Toch... Je hersen het slaat je hersenen op. Het waren voorkeuren. ook best wel vreemde producten. Het waren noten. En ja. Uh, ja, het was best wel ja, nou, ik, vreemd. Ik vraag me af hoe hoeverre dat uh, de programma nou echt is. Maar ja. het is wel. Het is nou, Er, al zijn, wel het, er, in er zijn een aantal. Kijk, ik uh, vond vroeger altijd die, die ontmaskerd programma's. Ja. ja toen met een gemaskerde ja, magie wel vond ik fantastisch. En daar leer je toch een beetje kijken hoe trucs werken. Vind... En er zijn een aantal trucs van Victor Mitz die niet uitlegbaar zijn zonder dat er iets moet gebeurd zijn ja, in de montage. Dat, dat hij die uh, kaart onder het ijs deed. Ja, dat kan Mogelijk. gewoon niet. Dat... Mogelijk. Maar het zijn Mogelijk. sowieso ook allemaal wel trucjes die Darren Brown en zo ook al uitgehaald hebben. Ja, ja maar het, zou, het, zou, het is gewoon leuk. En het is een kijken. goed gemaakt programma, zeker. Ja. Maar geloof, het is... geloof jij in hypnose? Ja. ja, echt? Denk ja. je dat dat kan? Is het wel eens gebeurd? Nou ja, wat, ik, ik geloof er niet in dat je echt een mens 100% onder controle. Maar het is hetzelfde als met propaganda. Als jij gewoon een bepaald gedeelte van iets laat zien, dan ga je daarin geloven. Ja, is, ja absoluut. Wij, wij mensen zijn er gewoon biologisch op ingesteld om. Um, als, als wij in een groep zijn met 20 mensen en 19 mensen. Um, denken, dit is de beste optie... dan zeggen onze hersenen, ja, ja natuurlijk ja, is dat de beste ja, optie. Zo werken onze hersenen. Dus werken in, in, in die manier ben je heel erg beïnvloedbaar. En moet je echt heel sterk zijn... Ja. Om, om anders te zijn dan anderen. Ja. En daarom zijn ook heel veel mensen dat niet. Ja, ra raar maar waar. Ja, maar het, is zo, het is super interessant om, om te bedenken... dat je dus eigenlijk gewoon... je denkt dat je heel erg uniek bent... maar ben je, eigenlijk ben je gewoon een meer. soort groepsdier. Nee, klopt. En de mensen die uniek zijn, die worden vaak ook weer gewoon neergehaald omdat ze uniek zijn. Ja, maar het is dus dat als je uniek wil zijn, dan moet je zoveel weerstand kunnen bieden. Ja. Ah. Ja, maar. Ook me, la, mensen thuis, gaan even over jezelf nadenken. En, ja. denk, de, en besef even hoe niet uniek je wel niet bent. Denk nou gewoon eens even over jezelf na, man. Ja. ja. En wat je over met je leven gaat doen. Ja. Ik weet het nog niet. En, uh, want one day you leave this world behind, so live a life you will remember. Dus ga daar eens even over nadenken. Precies. Wat een boodschap! Oh my god. Oh, Zometeen gewoon weer de shit. mega mannenhit. Gewoon weer stampen in M. Mega hit? De, me de mannen mega hit. Nice, nice, nice. De nieuwe set. I want you to know met Selena Gomez komt er ook nog aan. En hier is Madien, samen met Kian. You're on. De, de koning van de huis. Fantastische gast vind ik dit. Maar samen met Kieran, you're on bij CFM. Hey, um, ja, ik uh, <coughs> woon uh, mijn hele leven al bij mijn ouders. Ik ja. al 17 jaar in hetzelfde huis. Dus ik heb nog nooit een huishoudelijk reglement gezien in mijn leven. Maar ik heb hier nu die van jou ja. binnen. Jij gaat namelijk naar Amsterdam. Ja. En ik zit er, We gaan even een paar uithalen en hoe je daarover denkt. Ja, Allereerst, de huurder is zich ervan bewust dat in de algemene ruimtes... binnen het gebouw beveiligingscamera's zijn geplaatst. Uh, Dan wordt je badkamer gezien als een openbare ruimte. <laughs> ja, bij mij wel, maar dat is natuurlijk elke jongens zo. <laughs> nee, maar uh, nou ja, je moet toch wel 250 studenten in de toom houden. Dus ik ja. snap wel dat de camera's hangen. Lijkt je, dat het, lijkt je dat niet heel erg vermoeiend? Wat? Dat je in een huis woont met alleen maar studenten. Ja, dat lijkt me juist leuk. Nou, ik, ik hoop dat ik een leuke student heb. Dat ik niet mensen heb die alleen maar zeuren dat de muziek te hard staat. De mensen ja. die zeggen: van, Doe nog even harder en ik kan ook meegenieten. Nou, ik zit even te kijken, staat er. Uh... Hier, zondag tot en met donderdag zijn lawaai veroorzakende activiteiten vanaf 11 uur verboden. Ja. Op vrijdag en zaterdag geldt het verbod, zoals hierboven genoemd vanaf uh, 12 uur. Wel geld, vanaf 10 uur de plicht om dergelijke geleid tot maatschappelijk aanvaardbaarheid. Ja, dat is keurig verwoord. Ah, het is wel heel mooi verwoord ja, toch? inderdaad. Ja, nou, ik, ja, snap ik ook wel. Maar weet je wat het is? Ik denk van, hoe streng zullen ze daarop zijn? Er zijn allemaal studenten. Maar ik kan me wel voorstellen, stel jij moet er om 7 uur 30 uit en jou, jouw buren die, die ja, ja. besluiten om een feestje te geven tot 4 uur s'nachts. Ja. Maar ja, aan de andere kant, dat zijn wel studenten en die vinden dat dan toch ja, belangrijk. Ja, ik zou het kijken als ik muziek hoor of ik hoor wat lawaai. Dat maakt me niet uit. Als ik maar niet... Elke avond de muren uitgetraild. Voor de ja, rest goed. ben ik het ook helemaal. Want ik weet zelf dat ik dat. dat elke ik keer ga doen. Ja, ja, maar het maar... gezeur is natuurlijk wel. Je hebt 250 studenten en er zijn 365 dagen. Dus als je twee keer in het jaar een feest geeft. heb je elke avond al wat. Ja, ja als je zo berekent natuurlijk. Maar ja, dat is, ja, er zijn best wel veel, uh, best veel ruimte met allemaal studenten. Dus. Ik zit nog even verder te kijken. Nee, je mag ook geen wiet kweken. Niet? Ja, wat nee, jammer, jammer nou. Dan was je natuurlijk van plan om je ja. hier een beetje. Uh, ja. burp, burp, burp. Als de huurder geen gehoor geeft op waarschuwing, dan kan het hem een boete worden opgelegd. Bijvoorbeeld 50 ja. euro per ja, en Weet je wat er ook staat? Je mag uh, geen uh, chemische wapens of biologische wapens. Oh nee, dat staat in de vorm van Apple. Ja, ja, ja, ja, ja, ik ben helemaal mm. in de war. En nee, weet dat, dat je geen atoomwapens mag creëren mag met, met een iMac? Je mag met de producten van Apple mag Maar met atoom, dat biologische vind ik, Dat is echt weer zo'n anti-Shoe gedrag. Ja, dat is, ja. zo van, maar als, als Kim jong Un een, een atoombom ontwerpt op, op zijn iMac, wat gaat Apple dan doen? <laughs> Kim jong Un aanklaagt. wat kunnen ze dan gaan doen? sowieso over zuur gesproken. Ik had, um, gisteren had ik een blikje Cola Light opengemaakt. Dit is geen product placement. En um, nou, ik heb hier, zie je deze, dit wondje hier? Dat ja. komt door dat blikje, want er zat zo'n uitsteekseltje in. En toen dacht ik, nou, als ik in Amerika had gewoond, dan had ik hier gewoon mijn pensioen uit kunnen halen. Omdat dat nou, blikje ik niet denk het echt dat er in de voorwaarden van Coca-Cola wel staat, dat elke schade die door wat voor gebruik ook door enig product van de Coca-Cola gebruikt wordt, kan niet worden verrekend op Coca-Cola zelf. Ik denk dat dat er wel in staat. Heb jij ooit, uh, lees jij ooit algemene voorwaarden van dingen? Nee. nee. Ik heb, er is wel een site, er staan allemaal gekke regels op. En Ramman heeft het laatst behandeld. Alle... Ja. Algemene ik vind Rambam ook echt leuk. Ja, heel leuk. Ik heb Linda Hakenboom ooit aan de telefoon gehad hier bij ZFM. Echt? Ja, een dat van is die een mooie vrouw. Ja, ze, ja, ze Linda was Hakenboom, heel lastig. Het, het was de enige keer dat ik zenuwachtig was. Voor mijn, ik vond haar zo lekker. Ja, dat ik een, werd gewoon zenuwachtig. En is ook nog slim. Gewoon de beauty in ja, the Ja, de beauty in the break. En nee, we gaan niet beauty in the break. Hier is dus Niels een ja, goeiemiddag. Nee, zometeen de mannen mega hit. eerste nieuwe z. Ik vind het nooit chill als ik de Mannen hit afkap, hè? Nee. Dus dan ga ik Zet nu afkappen, anders dan hebben we het niet. Ah, oh, ik EFM. hou van, ja. Request. Um, ja, um, we hebben nog steeds geen uh, muziekje voor de Mannen hit Nee. Dus um, we houden het even bij het uh, request. Hou je musicen. van zo goed. Je trouwens een stukje van Zet en uh, Celina Gomes. Kijk op Spotify staat dat hele liedje. Er <laughs> dus zijn mensen die zaten helemaal in mijn yeah, uh, um, de auto mee Ja, onderbroken. De Mannen hit Elke week een hit die rechtstreeks uit uh, Emmer komt. Uh, wat hebben ze deze week uit... Ten eerste, wie zit er eigenlijk achter, achter de Mannen Mega hit? Ja, mijn, uh, mijn fantastische vriendengroep. Uit Emmen. Uit Emmen, inderdaad. En uh, wat willen zij deze week horen als Mannen hits? Een uh, klassiekertje en dan van onze groep. En dat is uh, Hakkebar met Gamber Saurus. CFM Request. Die naam voorspelt dan gewoon zo ontzettend niet veel. Het zo lekker, nu. Nou, een miljoen jaar geleden... Dit is... Uh, ...liefde in het drassig park... ...dat wij thans als Holland kennen... Een groep dinosaurussen Nee, dat meen je niet Ik ben een dino, dino, dino, dinosaurus dino, dino, Wat is dit nou weer? De Gabbersaurus Jezus Christus Harder, kom Harder Dat zei zij vannacht ook Deze is afkomstig van het album, vet heftig. Kun ja, je hakken? Zul je het proberen? Nee, oh, ik kan echt niet hakken. Stamper! Waar zijn ze nou? Waar zijn ze nou? <sus> Teletubbies, kom maar, gaan. Er is, ook, er is ook een dansje, dat meisje. Waar zijn ze nou? Nee, dat meen ja? je niet. Ja, dan gaan we het zo <totstutters> <aan. totstutters> daar, daar, daar komt het! Daar komt het! Daar daar komt het <totstutters> <totstutters> Dit zouden ze onder die scène van de Lion King met die antilopen moeten monteren. <totstutters> dat zou wel de sfeer zijn. <totstutters> Mufasa is dood! Mufasa is dood! Mufasa is dood! Vader, de vader van Bambi ook oh yeah. Wat is dit voor tering, dit hè? Het is jongen? geweldig stampen, stampen, stampen, vreed uit je dag, hij gaat hier ook echt helemaal los hè? Ik ga het niet jongen, dat wil je niet eens. Stampen! Stampen! Vreed uit je, je dag! Tot de te beter te nog maar even een stukje kunnen draaien. <tot> Lekker, hoor. Stampe! Stampe! Mijn god. vrij tijdje uit de hakkenbar hoor je hier als de mannen mega hit. Dankjewel voor deze ja. geweldige input. Volgende week weer een nieuwe. En zo meteen Ik heb een te bellen nieuwe. voor de estafettes. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 8 uur. Watermog moet met het NOS Journaal. Zo'n 150 studenten zijn het Maagdenhuis in Amsterdam binnengevallen... waar het bestuur van de universiteit zit. Ze hebben de deur van het gebouw ingetrapt. De politie grijpt op dit moment niet in. De studenten begonnen aan het eind van de middag een protestmars... tegen het beleid van de universiteit. Die eindigde bij het Maagdenhuis. Ze eisen meer inspraak en minder bezuinigingen. Afgelopen anderhalve week hebben de actievoerders het Bungenhuis bezit. Een ander universiteitsgebouw in Amsterdam. Dat werd gisteren ontruimd door de politie. De Tweede Kamer maakt zich zorgen over de onrust onder brandweermensen. Die vinden het onverantwoord dat ze tegenwoordig bij kleinere branden met minder personeel en kleinere voertuigen uit moeten rukken. Dat zou gevaarlijke situaties veroorzaken. Minister...